Waqair al-Hadi hady Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Washer al-Umuri Muhdataatuha, Wakulla Muhdatatin Bidah, Wakulla Bida in Dalala, Tin Finar. Beste broeders, een van de mooiste verhalen ooit verteld is het verhaal van Yusuf alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt dan ook als inleiding voor dit meestlepende verhaal ahsan na al Oftewel, wij vertellen jou de beste verhalen. Wij dragen jou de beste verhalen voor. Want de meest waanzinnige verhalen. En de meest indringende verhalen. En de meest leerzame verhalen. Zijn opgenomen in dit boek. Dat zijn gelijken niet kent. Nahnu na al qasas, bima dus wij vertellen jou de beste verhaal aan de hand van deze Koran die wij aan jou hebben geopenbaard. hoewel jij daarvoor tot de onwetende behoorde. En deze woorden zijn gericht aan niemand minder dan de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voorheen... ...was jij, o oh Mohammed... ...ongeletterd... ...niet in staat te lezen en te schrijven... ...je leefde te midden van onwetende woestijnbewoners... ...die zelfs stenen aanbaden en vereerden... ...je leefde te midden van mensen die geen enige kennis hadden... ...die geen enige kennis hadden en niet in het bezit waren... ...van dit geweldige boek... ...dat bordenvol mooie verhalen staat... ...dus luister... ...naar zijn verhalen. Luister naar zijn verhalen... ...die de meest innoverende leerstellingen... ...en wijze lessen met zich meebrengen. Luister naar zijn verhalen... ...die een grote impact hebben op de mensen. En vervolgens neemt de Koran ons mee... ...naar het huis van Jozef, ...die als kleine kind op een ochtend wakker wordt... ...en plaatsneemt naast zijn vader... En tegen hem zegt... Abeti, inni ahada li o mijn vader, ik zag in een droom elf sterren, de zon en de maan. Ik zag dat zij zich voor mij bogen. Het viel zijn vader onmiddellijk op dat deze droom een blijde tijding is voor zijn zoon... En dat Yusuf alayhi salam. Aanzien zou oogsten in de toekomst een erfgenaam zou zijn van de profeetschap die hem eerder was gegeven. Want Jacob alayhi salam was zelf profeet. En let op één ding wil ik nog even aanhalen, terugkomend op deze droom van Yusuf alayhi salam. Als hij zich had beperkt tot het zeggen van ik zag in een droom. Elf sterren, de zon en de maan dan was er niets aan de hand want iedereen aanschouwt de sterren de zon en de maan in zijn droom maar datgene wat verbazing en verwondering wekt is het feit dat hij deze sterren deze zon en deze maan voor hem heeft zien buigen en langzaam bekruipte zijn vader een angstig gevoel na het horen van deze droom en uit angst dat de Setaan. Haat en vijandigheid zou aanwakkeren in de harten van de broers. Richting hun broertje Jozef salam. Zei de vader tegen zijn zoon adviserend. La taqsus ru'yaka ala ikwati. Vertel jouw droom niet aan je broers. Keida. Anders zullen zij een list tegen jou beramen. Inna shaytana lin insani aduwun mubim. Want waarlijk, de shaitaan is voor de mens een duidelijke vijand. En daarna, en gelet op deze magnifieke schouwspel van de Koran... deze prachtige stijl van de Koran... want daarna worden wij meegenomen naar de volgende scène. Een scène waarin de broers bijeenkomen, samenkomen, buiten Yusuf om. Yusuf zelf is niet aanwezig tijdens deze bijeenkomst. En geprikkeld door de influisteringen van de shaitaan zegt een van de broers La wa ila abina minna wa nahnu Yusuf en zijn broer zijn zeker geliefder bij onze vader dan wij. Dit terwijl wij een echte groep vormen. Hoe kan onze vader Yusuf boven ons begunstigen? We zijn toch allemaal zijn kinderen? We leven onder één dak. Inna abana la fi dalalin ...waarlijk onze vader verkeert in duidelijke dwaling... ...door een van ons boven de rest te begunstigen. Door onderscheid te maken tussen zijn kinderen. En dit was natuurlijk niet waar. Het bestond niet... ...dat een profeet zoals Jacob salam ...een van zijn kinderen boven de rest zou begunstigen. En onderscheid zou maken tussen zijn kinderen. Maar volgens hen was dit wel het geval. En er moest gezocht worden naar een oplossing voor dit probleem en luister naar deze verschrikkelijke woorden die door een van de broers werden gedaan en zogenaamd een oplossing moesten bieden voor dit probleem hij zegt <tossimus> hij zegt dood Jozef vermoord Jozef of zet hem het land uit zodat het gezicht van jullie vader alleen voor jullie zal zijn. Subhanallah. Verschrikkelijker dan dit kan niet. Gruwelijker dan dit bestaat niet. Een stel grote broers die samenkomen en een list beramen om hun kleine argeloze broertje te doden. Zodat zij daarna ongestoord kunnen genieten van de liefde van hun vader. Want hij zegt, zodat het gezicht van jullie vader alleen voor jullie zal zijn. Met andere woorden, zodat jullie daarna als enige aanspraak kunnen maken op de liefde van jullie vader. Een aantal tefseer geleerden. Een tefseer staat voor de uitlegkunde die zich bezighoudt met de Koran. Ook wel exegese genoemd. Een aantal van deze geleerden hebben gezegd dat een van de broers op dat moment mededogen en genade voelde voor zijn kleine broertje. En hij zei: Laat taqtulu Yusuf. Wa fi hu in kuntum Hij zei: Dood Yusuf niet. Vermoord Yusuf niet. En werk hem op de bodem van de put. Opdat een aantal reizigers hem zullen oppikken. Als jullie iets willen ondernemen, het is niet nodig om Yusuf te doden. Het is voldoende om hem in de put te werpen. Om van hem af te zijn. En dit leek iedereen een goed plan. Dit leek iedereen een goed idee. En vast van wil en besluit stevende zij af op hun vader. Ze gingen naar Jakob salam Om hem te vragen of hij het hen toestond. Om Jozef mee te nemen op een korte plezierige uitstapje. Nederig en dringend verzochten zij hun vader Jozef mee te laten gaan. En ze zeiden... Hij zal laten morgen met ons meegaan, zodat hij zich veelvuldig zal vermaken en zal spelen. En wij zullen zeker wakers over hem zijn. We zullen over onze kleine broertje waken. En dit is vreemd. Diezelfde broers die zeggen over hun kleine broertje te zullen waken... Zij vormden in werkelijkheid het enige gevaar van Yusuf Zij vormden het gevaar voor hem. De bezorgde en zorgzame Yaakob Die zich altijd bekommerde om het leven van zijn kinderen. Die zei tegen hun. Ik ben bang als hij mee zou gaan. Ik ben bang dat de wolf hem zou verslinden. Dat de wolf hem zou opeten. Terwijl jullie niet op hem letten. En Ibn Abbas radiyallahu an. Die zegt het volgende hierover. Hij zegt als Yaakob salam, in het begin niet had gezegd. Of niet had aangegeven bang te zijn dat zijn kind door de wolf zou worden opgegeten. Dan hadden de broers achteraf ook niet gezegd hij is door de wolf opgegeten. Dus het was hij, dus Jacob zelf. ...die hen onbewust op het idee bracht. Onbewust. En zo begonnen de broers... ...met het uitvoeren van hun boosaardige en kwaadwillige plan. Ze namen Jozef mee om hem zo genaamd een mooie dag te bezorgen. En Jozef, alayhisselam, ging ook mee... ...zich van geen kwaad bewust, niet wetende wat hem zal overkomen... Denkende een mooie dag mee te maken. Waarin hij omringd zal worden door zijn liefhebbende broers. Maar eenmaal daar aangekomen werd hij vastgebonden. En in een diepe put gedropt. Overgelaten aan zijn lot. Zonder voedsel. Zonder drinken. Zonder iemand om mee te praten. Behalve de vreeswekkende wildernis. En de hongerige wolven om hem heen. En natuurlijk niet te vergeten het wakende oog van Allah subhanahu wa ta'ala over hem. Als Ibn Abbas radiyallahu an deze Sura dit hoofdstuk reciteerde. Dan kon hij zijn tranen niet bedwingen. Hij moest altijd huilen na het reciteren van deze Sura. En hij zei, Jozef alayhi salam hield niet op met het prijzen en verheerlijken van zijn heer. Hij ging maar door met te zwichten, terwijl hij in de put zat. Zijn broers lieten hem in de put zakken. En daar verbleef hij in de put onder het toezicht. De leiding en de veiligheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En de broers die keerden s'avonds terug naar hun vader. Om hem in te lichten over de dood van hun broertje. En je kunt je natuurlijk afvragen waarom hebben zij gewacht... ...op de avond was gevallen. Wel om een aantal redenen. Zij wilden het vermoeden wekken... ...dat zij ontzettend hun best... ...hebben gedaan... ...om Jozef uit de klauwen van de wolf te redden. En ook waren zij bang... ...als zij overdag terug zouden gaan... ...dat wellicht hun vader opmerkt... ...dat het bloed waarmee zij... ...de gewaad hebben besmeurd... ...niet Jozef's bloed is. Dus ze zijn niet eerder naar huis gegaan... En ze zijn blijven wachten tot de avond was gevallen. Om niet gesnapt te worden door hun vader. En wat betreft Jacob salam. Die komt Na het aanhoren van dit verschrikkelijke verhaal. Want het is natuurlijk een verschrikkelijke verhaal. Het is ook een verschrikkelijke daad. Die deze broers hebben begaan. Het doden van je broertje. En niet te vergeten natuurlijk. Het verbreken van de familiebanden. En ook. Kwets je hiermee je ouders, terwijl de islam ons opdraagt goed te zijn voor je ouders. Dus na het horen van dit verhaal, van dit verschrikkelijke verhaal, een leugenachtige verhaal, kon Ya'buba alayhi salam en terwijl de tranen over zijn gezicht rolden, niets anders zeggen dan lekum en Fusukum Amra Fasab run والله المستعان al ما aliamat. Hij zei: Jullie hebben jullie zelf iets moois verzonnen. In dit geval is geduld gewenst. In dit geval is mooie geduld gewenst. En het is Allah subhanahu wa ta'ala die om hulp wordt gevraagd tegen datgene wat jullie beschrijven. Beste broeders, dit is één gelichte stuk uit het mooie en leerzame verhaal van Yusuf alayhi salam. Waaruit blijkt dat de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala niet tegen te houden is. Want ondanks deze poging van de broers... weet Allah subhanahu wa ta'ala zijn voorbeschikking door te zetten. Jozef uit de put te halen, koning te maken en profeetschap te schenken. En dit is een wijze les voor ons allen. Wij moeten overtuigd zijn van het feit... Dat Allah subhanahu wa ta'ala altijd zijn rechtgeleide dienaren helpt en bijstaat. Zoals hij Yusuf, alayhi salam heeft geholpen. Maar het ontbreekt ons aan een aantal zaken. Wij komen niet in aanmerking voor die echte hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Want het ontbreekt ons aan een aantal zaken zoals ik zei. We hebben niet dezelfde godsvrucht... Als Yusuf alayiselle. En we stellen onze vertrouwen niet op Allah subhanahu wa ta'ala zoals Yusuf deed. En we houden ons niet aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala op dezelfde wijze als Yusuf alayy. En daarom komen wij niet in aanmerking voor die echte hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. Willen wij daarvoor in aanmerking komen, dan zal er eerst iets moeten veranderen van onze kant. We zullen in eerste instantie voor moeten terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn vergeving vragen. En ons in het vervolg aan zijn regels houden. Alleen dan, maar dan ook alleen dan, zullen wij, zoals Yusuf uit de put gehouden worden door Allah subhanahu wa ta'ala. En ook is dit verhaal een duidelijk bewijs. Voor de profeetschap van Mohammed sallallahu alayhi sallam. Want hoe heeft hij anders dit mooie verhaal van Yusuf zo nauwkeurig kunnen vertellen als hij geen openbaring ontving. Met de week dat hij ongeletterd was en niet in staat was de oude geschriften te lezen. En nog iets. In dit verhaal van Yusuf, dat geregistreerd staat in onze Koran, worden zaken vernoemd. Die zelfs niet te vinden zijn in de oude geschriften. En ook kunnen wij uit dit verhaal herleiden. Dat het beter is voor een persoon. Om zich te onthouden. Van het vertellen van iets. Als hierdoor problemen komen. Dus jij moet altijd de afweging maken. Kan ik wat ik nu ga vertellen. Kan ik dit vertellen zonder dat er problemen komen. Of komen hierdoor problemen. Als hierdoor problemen komen. Dan mag ik het niet vertellen. Zoals ook Jacob salam, Zijn zoon Jozef. Adviseerde om zijn droom niet te vertellen aan zijn broers. Uit angst dat zij een list tegen hem zouden te paraan. Ook kunnen wij leren uit dit verhaal. Dat één zonde aanleiding kan zijn voor vele andere zonden. En zie hoe de broers van Yusuf salam, steeds dieper verzeild raakten in de zonden en de problemen. Variërend van liegen, het beramen van listen en bedrog en vervalsing tegen zijn vader. En dit gebeurde voornamelijk toen zij met de bloedbevlekte gewaad bij hem aankwamen. En hem wilde doen geloven dat dit bloed Jozef's bloed is. Dus laat een ieder afstand nemen van de zonde. Want voordat je het weet zit je tot aan je oren in de zonde. Als gevolg van die ene eerste kleine zonde. En ook valt ons op dat de broers van Yusuf alayhi salam van nature niet geneigd zijn tot kwaad. Ze hebben het kwaad niet in zich. Ze zijn geen bedreven criminelen, als ik zo mag zeggen. En dit valt op te merken aan de knullige wijze waarop zij te werk zijn gegaan. Ik geef jullie een voorbeeld. Ze hebben de gewaad van Jozef, salam besmeurd met bloed. Maar ze zijn vergeten deze te verscheuren. En hebben jullie ooit een wolf gezien die iemand opeet zonder zijn kleren te verscheuren? Hebben jullie ooit een wolf gezien die iemand opeet zonder schade aan zijn kleren toe te brengen? Ook toen zij s'avonds terugkeerden naar huis... ...het allereerste wat zij tegen hun vader zeiden was... ...je zult ons niet geloven... ...al zouden wij de waarheid spreken. En dit klinkt verdacht. Dit geeft aanleiding tot argwaan en verdenking. Iemand die jou iets komt vertellen en daarbij zegt... ...je zult mij niet geloven, al spreek ik de waarheid... Zet je toch een beetje aan het denken. Je gaat toch een beetje twijfelen aan het verhaal van die persoon. Maar dit heeft allemaal te maken met de onervarenheid van deze jongens. Op dit gebied. En hun gebrek aan ondervinding op de weg van misdaad. Ze zijn niet bekend met misdaad. En daarom hebben zij deze fouten gemaakt. En dit verhaal is een wijze les voor ons allen. Op het gebied van geduld en hebben van voorharding. Want zowel Jozef als zijn vader hebben het ontzettend lang zonder elkaar moeten stellen. Ze hebben elkaar een lange tijd niet gezien. Ze werden bij elkaar weggehaald. Maar toch toonde zij geduld. En voorbeeldige geleidzaamheid. En zo hoort een moslim te zijn. Als hij getroffen wordt door een ramp, dan moet hij altijd geduld hebben. En hij moet weten dat alles gebeurt met de wijsheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan moet hij voorbeeldige leidzaamheid tonen. En niet gaan schelden. En geen gekke dingen gaan doen. En dat kan je leren natuurlijk uit het verhaal van Yusuf alayhi salam. Subhanakallah.